Er staat van de spits nog 103 kilometer file. Veel bijzonderheden zijn er eigenlijk niet. Wat langer is de file nog op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp staat 10 kilometer. Zijn aanrijding geweest op de A15, Rotterdam richting Europort. Tussen rotterdam IJsselmonde en Knopend Vaanplein 4 kilometer. Bij het Vaanplein is de linkerijshook dicht. En ook een aanrijding op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar-Kerkenhout 6 kilometer.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 NOS Radio 1 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Wij krapten ons even achter de oren toen we het hoorden. Een kwart miljoen voor een postduif uit Friesland. We zijn gaan bellen, we hebben informatie straks meer daarover. Eerst maar even naar uh, ander belangrijk nieuws. Over de eurotop, want die ging gisteren niet over Griekenland, maar wel over de Europese comie, economie en hoe die uit het slop te trekken is. Wat er is afgesproken in Brussel door de EU-regeringsleiders is dat er een strakker begrotingsregime komt voor elk land. En dat betekent in de praktijk bezuinigen. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag belde met een paar oppositiepartijen om erachter te, kijken, te komen hoe zij terugkijken op die besprekingen. Gematigd positief, zo reageren PvdA en D66. Deze partijen zijn belangrijk voor het kabinet... omdat hun steun essentieel is voor een meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA-kamerlid Ronald Plasterk. Dit keer ging het gelukkig niet alleen maar eens over de crisis in Griekenland en bezuinigen. En is er ook gepraat over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid... het genereren van meer groei in Europa... En dat werd ook wel tijd. Daar is zijn D66-collega Wouter Koolmees het mee eens. Eindelijk werd er ook eens over iets anders gesproken dan Griekenland. Het resultaat uh, is, is uh, positief. Er is weer een stapje vooruit gezet in het oplossen van de, van de eurocrisis. Maar uh, wat ook positief is, dat er over andere dingen is gesproken. Over, uh, over perspectief en over groei en over de, uh, werkgelegenheid. Dus dat is ook, uh, vind ik ook heel positief. En hierin klinkt de pro-Europese toon van D66. De SP is van nature veel en veel kritischer over Europa. Dat blijkt nu ook weer uit de reactie van SP-Kamerlid Harry van Bommel. Deze top wordt nu voorgesteld als eindelijk uh, een stap in de goede richting. Uh, ik zie die stap nog niet gezet uh, zijn met, uh, met dit resultaat. En ik denk dat men vooral uh, de markten gunstig uh, probeert te stemmen uh, door te doen... Alsof dit nou echt uh, uh, veel beter is dan wat men uh, in het verleden bereikt heeft. Ik zie het voorlopig nog niet. En dat de economie gaat groeien? Daar geloof een bommel nog niet in. Mensen blijven afwachtend en ook uh, bedrijven uh, zullen afwachtend blijven met betrekking tot investeringen. Omdat ze, ja, die, die groei uh, die, die aangekondigd wordt, uh, daar zijn nog helemaal geen voortekenen van. En de overheden die zelf. Uh, in Nederland krijgen we waarschijnlijk in het voorjaar met uh, extra miljarden te bezuinigen. Uh, dat zal door iedereen ook door de markt afgewacht worden. Dus ik denk dat een aarzelende houding, dat dat uh, voorlopig wel, uh, wel zichtbaar blijft. Ook PvdA-plasterk moet de uitwerking van de plannen nog maar eens afwachten. En bovendien, buiten het voorzichtige optimisme, hangt nog steeds dat Griekenland boven ons hoofd. Tegelijkertijd is het nu natuurlijk juist zo'n beetje high noon. Het is juist de meest spannende uh, periode voor Griekenland. En uh, ja, Ik geloof dat het daar officieel niet over gesproken is, maar ik neem aan in de, hand, in de wandelgangen voortdurend... Uh, en dat begint nu toch echt kantje boord te worden. Of het zal lukken om Griekenland binnen de eurozone te houden. Niet te vroeg juichen over het bereikte resultaat, dus. En dat is ook de houding van d 66 er Wouter Koolmees. Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren de komende jaren. om echt uh, deze crisis achter ons te laten. En dat betekent dat er echt de begroting op orde moet komen. Dat er economisch hervormd moet worden om, om, om de, de groei weer aan te jagen. We zijn er dus nog, nog lang niet. Maar inderdaad, het is wel heel belangrijk dat. ...en een positieve grondhouding is, dat, dat lijkt dat, dat we eruit kunnen komen. En uh, als alleen maar negatief nieuws is, alleen maar crisissituatie is... ...dan, ja, dan verlammen we elkaar, zou maar zeggen. En uh, het is positief dat er nu wat dat positief nieuws komt... ...en dat er echt vooruitgekeken gaat worden. Het is en blijft afwachten, maar één ding is zeker... ...het was gisteren niet de laatste top over de eurocrisis. Zo is dat. Dat was in ieder geval dus eh, aandacht voor groei, aandacht voor banen. Er is een begrotingspact, u hoorde het eh, vanuit de P en de SP. Die moeten het allemaal nog maar zien wat dit oplevert uiteindelijk. Wij zijn benieuwd wat het op de korte termijn doet op de beurzen. redacteur André Meijnerma. goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn ze geopend? Hoger, met standen die ongeveer zo'n half procent, drie kwart van een procent hoger zijn dan, dan gisteren. Ja, als je kijkt naar de langere termijn, dus de voorbije dagen in de aanloop naar de eurotop. Eh, toen zag je nog beroerde beursdagen met dalende koersen. Uh, maar per saldo heeft uh, Januari ook niet zo gek veel opgeleverd. Want er is natuurlijk in Europa niet zo heel gek veel veranderd. Je hoort natuurlijk de, ook in de reacties van de politiek terug. De een kijkt met een zonnige bril naar voren. En van blij dat er maatregelen genomen worden. En dat men uh, vooruit wil. Anderzijds ook heel veel scepticisme. Uh, want is het wel zo. Uh, maken we onszelf niet blij met niks. En bovendien al die maatregelen die men wil gaan doorvoeren. Wanneer het gaat om begrotingsdiscipline. Wanneer het gaat om de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Die moeten allemaal pas over vele vele maanden hun vruchten gaan afwerpen. Nou, dat is dus een beetje de situatie op dit moment... ook op de financiële markt. Men moet het een beetje aanzien. Dus vandaar ook een zigzagkoers op die... Europese beurzen. Ja, en de grote schaduw van Griekenland hangt er nog natuurlijk nog altijd boven, André. Die kwestie is nog niet opgelost, en is dat toch merkbaar? Ja, nou ja, dat is wel degelijk merkbaar, want dat is zeg maar ook de angst die nog financiële markten voor een belangrijk deel in hun greep houdt, of het nu gaat om de aandelenbeurs, nog wel om de obligatiemarkten. En dat is toch ook een klein beetje wat je ook proeft in die reacties van, van, van de politiek. Eh, we hebben het niet over Griekenland en Portugal gehad, dat wil zeggen, maar, ze hebben niet de, die, die eurotop gedomineerd, maar dat betekent niet, als je het niet over praat, dat die problemen dus niet zijn. Want die zijn er nog steeds, wordt nog steeds gebakken tussen banken en de Griekse overheid... over het afschrijven van die Griekse schuld van vele eh, miljarden, zo'n 200 miljard, waarvan de helft moet worden gedragen door de banken. En daar komt nu nog een keertje Portugal bij... want is de vrees op de markten als Griekenland het niet redt... en we komen daar niet met z'n allen helemaal uit... dan is de volgende slachtoffer in die domino-rijtje... Eh, is dan Portugal, want ook al eh, aan het infuus voor 78 miljard. En de rentes op de Europese of eh, de Portugese staatsschuld... die lopen ook alles maar op. De voorbije week is die opgelopen naar boven de 17 procent. En dat is vaak ook een voorbode van... Een mogelijke val van zo'n land. 17% betalen de Portugezen voor 10 jaar staatsschuld... Uh, dat is acht keer zoveel als Nederland betaalt. Dus uh, zo bezien uh, kom je er als land met zo'n hoge rente ook niet veel verder mee. Oké, okay, even naar eigen land. Uh, we hebben het er al over gehad. Het belang van het aanzwengelen van de economie om uit de crisis te groeien... om eventueel een recessie te voorkomen of te beëindigen... Uh, is zeer actueel als we kijken naar de winstwaarschuwing van vanochtend... van de bouwbedrijf Heimans. Wat, wat zegt het bedrijf? Ja, nou, het bedrijf zegt dat, het, uh, dat ze blijven toppen met die woningmarkt, met de vastgoed. Uh, ze draaien zo'n 45 miljoen euro verlies op die vastgoedportefeuille zullen zo'n 40 miljoen euro rood gaan schrijven over 2011. boekte in 2008 en 2009 tijdens de eerste crisis ook al behoorlijk wat miljoenen verlies. In 2010 was er weer voorzichtig winst, maar nu dus weer staan ze behoorlijk onder water. Want de bouw staat er beroerd voor, er gaan nog veel klappen vallen. Het vet is weg, de reserves zijn op. En dus komen dit soort bedrijven nu zeg maar, tegen, de, de, de, ja, tegen, tegen verliescijfers aan te lopen. En dat geldt niet alleen voor de grote bedrijven, maar er zullen heel veel kleintjes en minder in klein bedrijf volgen. Want Nederland eh, verkeert nog steeds eh, op dit moment ook in een recessie. Dat wil zeggen, economisch gaat het helemaal niet goed. Moet er een hoop gebeuren. Dus economische maatregelen nemen om de economie aan te zwengelen is geweldig belangrijk om daardoor uit de schuld te groeien. Maar tot die tijd eh, gaat het zeg maar zo meteen erg beroerd. En dat betekent geen economische groei. We verdienen dus minder, dus ook minder belastinginkomsten voor de Nederlandse staat. Ook Heijmans dus, die gaat dus belasting, eh, geen belasting betalen, maar die kan er zelfs afschrijven, hun schuld. Meer werklozen, dus meer uitgaven voor de staat, terwijl we juist al dat geld en altijd een groei nodig hebben om die schuld weg te werken. Nou, Zo zien, eh, zijn we nog lang niet met z'n allen. Nee. André Meijema, dank je. En meer over die winstwaarschuwing van bouwbedrijf Heijmans... vindt u op onze website nws.nl. Een duif van een kwart miljoen euro. Straks proberen we erachter te komen... waarom er zoveel geld betaald wordt voor één duif. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Het aantal files is snel aan het afnemen en het oplossen. 65 kilometer nog. Uh, wat er net wel bij is gekomen is een aanrijding op de A9... ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopende Raasdorp 11 kilometer. En ook een aanrijding op de A9 richting Diemen. Tussen Knopende Hodendrecht en het AMC 3 kilometer. En daar is de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart over negen. De hele ochtend is onze verslaggever Meino Remmers al in het Westland. Daar zouden Rotterdamse werklozen aan het werk moeten. Vindt de gemeente Rotterdam. Hoe wordt dat daar ontvangen, Meino? Ja, nou, ik, we zijn de hele ochtend onder andere geweest bij Van Maardel... Van de Maarl-orchideeën. 9 hectare aan uh, orchideeën die vooral door een robot worden opgekweekt. En dan heel veel Poolse dames en heren die die orchideeën inpakken... klaarmaken voor verzending. De Nederlanders, ja, die willen het werk eigenlijk niet doen. Dat is een steeds terugkerend probleem. Ik heb het al eerder gehoord bij tomatentelers, aspergetelers. Elk seizoen weer opnieuw komt dit politieke probleem voor een deel ook terug. Um, zo ook dus nu vanuit uh, Rotterdam om dus ja, uh, hier uh, werklozen aan het werk te krijgen... met als stok achter de deur om ze desnoods tekort op een uitkering. Maar ja, zegt Arno van der Marrel net bij het weggaan hier... wat moet ik met ongemotiveerde Nederlanders als er hier veel veel Poolse mensen zijn... die hier soms al vijf jaar lang op een rij komen, precies weten hoe het werkt... en die ook heel gemotiveerd aan de slag gaan. Wat moet ik dan met mensen die al jaren arbeidswerkloos uh, uh, uh, thuis zitten en die... Bijvoorbeeld elke ochtend te laat komen die weer helemaal moeten wennen aan dat arbeidsproces. Dat kwam ook aan bod gisteravond bij een bijeenkomst, een informatiebijeenkomst hier in het Westland. Waar uh, heel veel ondernemers toch nog de nodige vragen hadden rondom dit plan. Luister maar. De sociale voorzieningen zijn gewoon veel te best. Dus waarom zou die man of die vrouw vroeg zijn bed uitkomen? Goedenavond. We hebben toch altijd zo'n mooi evenementje in april. Kom in de kas. Hoeft maar één woordje tussen. Kom werken in de kas. ja. Kunt u mij uitleggen waarom een pol uh, 2000 kilometer hier vandaan de weg kan vinden naar een ijs en een Rotterdamer die 30 kilometer hier vandaan zit niet kan vinden? We gaan het erover door met de Rotterdamse wethouder Marco Florijn. Meneer Florijn, goedemorgen. Goedemorgen. U hoort het in de reactie, u hoorde het net ook al in de kas van uh, Marno Remmers. Die tuinders vragen zich af, wat moeten ze met die werklozen uit Rotterdam? Heeft u een antwoord? Ja, je, je ziet heel erg dat zij um, eigenlijk denken dat de 33.000 Rotterdammers die in de uitkering zitten allemaal een beetje hetzelfde zijn. Hè? Het zijn eigenlijk drie groepen. 17.000 mensen die heel ver van de arbeidsmarkt afstaan en die zorgtrajecten uh, vooral nodig hebben. We hebben 11.000 mensen die nou ja, heel goed zijn in deeltijdwerk. En 5.000 mensen die heel dicht bij de arbeidsmarkt staan. En juist om die 5.000 mensen gaat het. Om ze um, uh, te zorgen dat zij ook uh, richting de kassen te gaan, uh, zullen we ook uh, daar onze dienstverlening inrichten. Hè. Dus dat betekent dat we aansluiten bij wat het Westland eigenlijk doet. En uh, wij kunnen ook heel makkelijk zien of mensen gemotiveerd uh, voldoende zijn. Ja, En als ze dat niet zijn, wat gebeurt er dan met ze? Nou ja, als er uh, werk aangeboden wordt dat uh, uh, gewoon uh, prima werk is... en mensen zouden het kunnen en mensen doen het niet... dan krijgen ze korting op hun uitkering. Ja, oké. Okay. Maar dan blijven ze nog steeds ongemotiveerd. En dan staan ze daar in die kast. En die hoort dat de werkgevers zeggen... daar zitten wij niet op te wachten, Geef ons maar polen. Die willen wel. Ja, dus wij, wat wij gaan doen is heel goed vooraf kijken... of mensen wel voldoende gemotiveerd ja, zijn om Ja, dat vroeg te gaan ik net werken. ook. En te, toen zei u, en als ze dan niet gemotiveerd zijn... Uh, dan korten we ze op de uitkering, dus ze moeten wel. Dan houdt u toch nog steeds ongemotiveerde werknemers? mee? Nee, werk nee kijk... Dan als ze, als ze uh, uh, ongemotiveerd zijn, dan blijkt het dus dan, dat ze daar niet werken. Wij zetten heel erg centraal dat er um, uh, in, de West in het Westland gewoon heel veel kansen liggen. Die willen we niet um, uh, verknoeien door allerlei fouten die we uh, uh, maken. Door mensen die niet willen daar te plaatsen en bij wijze van spreken tomatengevechten in de kast te organiseren. Hè? Um, dus dat betekent dat we uh, dan ook moeten kijken naar welke andere sectoren iemand wel kan. Oh, Oké, okay, dan gaan ze dus ook... niet in de kassen werken als ze niet gemotiveerd zijn. Nee, want uh, het werk in de kassen is juist prachtig werk. Uh, dat blijkt ook uit de reportages. Uh, het is schoon werk, het is uh, uh, wel aanboten. Uh, maar je hebt ook heel veel logistiek werk hè, en inkoop en marketing. Dus het is zo divers dat wij juist uh, dit als goud zien. Ja. Um, uh, anders hebben we de haven, anders hebben we ook nog uh, uh, transport en horeca. Dus uh, wij, wij hebben wel een strategie dat over meerdere sectoren gaat. Goed, maar dan is zo'n uh, werknemer niet gemotiveerd hè? en ook niet in de haven en dan? Wat doet u dan met diegene? Nou ja, het is dat als je een uitkering wil, um, uh, is dat natuurlijk prima, want het is een vangnet. Ja. Maar als je kan werken, dan moet je gewoon werken. En als je dat uh, weigert, dan is er ook gewoon geen uitkering. Dat dus is dat helemaal? Dat gewoon, ja. Is er nog ook uh, een mogelijkheid dat u het beeld wat bijstelt bij uh, de werkgevers? Want ze zijn nu ja, wat negatief. Hè? Het, het sentiment is niet, is niet uh, positief over uh, de Rotterdamse werklozen. Zou, is, is daar nog wat werk te verrichten voor u? Nou zeker. Um, um, eigenlijk kan je heel veel op zeepkistjes gaan staan, maar moeten ze het uiteindelijk ook maar gewoon zien. Dus dat betekent um, uh, dat ik samen met mijn collega's in het Westland, uh, onder andere wethouder Groei, um, met, met, met haar eigenlijk kijk van nou wie kunnen we plaatsen en wanneer. En die werkgevers uh, moeten uiteindelijk het verhaal uh, zeg maar rond laten zien. Kijk, als ik het ga doen, dan uh, helpt dat toch misschien ja. dus heel veel. Uh, maar je moet het maar gewoon laten zien. En ik vind dat ook wel een goede mentaliteit. Laat mij uh, mezelf maar bewijzen. We zijn benieuwd. Rotterdamse wethouder Marco Florijn, dank. Graag gedaan. Tien voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Colombiaanse regering onderhandelt nu al tien dagen. non-stop. over de vrijlating van een aantal gijzelaars. Die worden al ruim tien jaar vastgehouden. door de rebellenbeweging, de FARC. Maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Want het wantrouwen is groot. En geen van beide partijen wil gezichtsverliefd leiden. De naam van de prisioneërs van de guerra die worden geïnvloed... ...zonder het gevoel van de senadora Piedad Córdoba... ...en van een groep van vrouwen van het continenten, zijn de volgende. Cabo I, Luis Alfonso Beltrán Blanco. Een bizar gezicht. Achter een tafeltje met een groenkleed en een legermok... ...leest de woordvoerder van het centrale commando van de FARC... ...in de gevechten nu de namen voor van zes krijgsgevangenen.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 totdat de laatste gevangene vrij is. Hoorde een bijdrage van correspondent in Latijns-Amerika, Kees Elenbaas. We moeten even naar Rijswijk, want er is een aanvaring gebeurd... tussen een binnenvaartschip en een vierpontje op het rijn Schiekanaal bij Rijswijk. Vier mensen belanden daardoor in het water. En dat wil je niet op dit moment. Verslaggever Mara Kool van Omroep West is erbij. Um, maar er zijn vier mensen in het water terechtgekomen. Hoe is het met hen? Uh, nou, wat ik heb begrepen uh, gaat het met hen weer goed. Eén, uh, iemand is uh, naar het ziekenhuis gebracht en de rest, uh, ja, die is uh, aan de kant gebracht en uh, weer uh, opgewarmd. Alleen op dit moment wordt er nog wel gezocht door de uh, duikers van de brandweer in het water, omdat er mogelijk nog iemand in het water zou liggen. Uh, maar daar is men niet helemaal zeker van, maar uh, totdat men daar uh, zeker van is, blijft men hier nog wel doorzoeken in het water. Hm. En waarom is dat vermoeden dat, dat er nog iemand aan boord was? Uh, nou ja, de, de, de, ze zijn niet helemaal zeker van uh, of één iemand, of die ook daadwerkelijk aan de, aan de kant is. Uh, en uh, voordat ze dat uh, voordat ze niet zeker weten, blijven ze zoeken. Hmm. Wel enig idee wat de oorzaak van de aanvaring is. Heeft er iemand niet zitten opletten? Uh, nou, dat zou best wel eens kunnen. Wat hier namelijk speelt is dat uh, de fondsbaas, uh, de fondsbestuurder... Uh, dat hij een, na 21 jaar uh, sinds januari heeft afscheid moeten nemen wegens bezuinigingen. En uh, sinds die tijd zit er iemand op de pond die uh, in een soort werkloosheidsproject zit... en uh, die op de pond is gezet. En bewoners hier die, die hebben eigenlijk al uh, in het verleden gezegd van... dat moet je niet doen, want dat gaat, uh, dat gaat fout. Nee. Uh, nou moet er natuurlijk nog onderzocht worden wat er precies is gebeurd. Maar uh, het, het lijkt er een beetje op dat het wellicht... Toch wat de is geweest van de, de poembestuurder. Hmm. Is, is dat een lastige overgang naar het Rijnschiekanaal? Uh, sorry, wat zeg je? Is dat een lastige overgang? Uh, nou, het is, het is hier redelijk overzichtelijk moet ik zeggen. En. Uh, ja, het binnenvaartschip, dat ligt hier ook nog steeds. En dat is uh, behoorlijk groot, dus dat kun je niet zo makkelijk over het nee. uh, hoofd zien, lijkt mij. Nee. Maar goed, het binnenvaartschip kan het pontje nog niet gezien hebben. Hè? Maar daarover is nog geen duidelijkheid. Dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar dat is dus nog niet bekend of nou het pontje tegen het binnenvaartschip is aangevaren of andersom. Dat moet toch uh, duidelijk worden. Goed, dankjewel. Mark Kool van Omroep West is bij het Rijns Schiekanaal. Bij dat pontje dat dus is aangevaren. Er wordt dus nog gezocht naar eventueel nog een opvarende. Goed, het is bijna half tien. Nog even naar de duif, dat hebben we nog beloofd. Een duivenmelker uit Friesland heeft op een veiling namelijk miljoenen opgehaald. De duiven wisselden van hand voor in totaal een slordige 2 miljoen euro. En een kwart miljoen daarvan was voor slechts één vrouwtjesduif. En die werd daarmee een best betaalde duif ooit. George de Jong is directeur van de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Meneer de Jong, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat maakt een duif een kwart miljoen euro waard? Nou, dat is uh, vrij eenvoudig te stellen. Dat is wat, uh, wat iemand ervoor wil betalen. Ja, maar zo kan ik om nou nog specifiek maar. aan te duiden... de <laughs> kleur of de snelheid waarmee het beest kan vliegen... dat uh, durf ik niet te zeggen. Maar zou u er zoveel voor betalen? Nee. nee. Hm. Ik zou überhaupt uh, geen grote bedragen voor duiven betalen. Want je, nee, dat, lijkt me, dat lijkt me niet... Uh, dat is mijn pakje. Jan, niet, laat ik het daar maar gewoon op houden. Ik, uh, ik ga niet over de prijzen van de duiven. Nee. Want er zit geen garantie op? De garantie is tot aan de deur. Ja, dus je weet de, de kans dat de duif morgen komt overlijden, die is gewoon aanwezig. Ja. Het, is niet, het is niet zeker of hij het goed blijft doen. Nog sterker, hij gaat helemaal niets meer doen. Hij gaat alleen maar voor de fok gebruikt ah. worden. Oké, okay. want hij is gekocht door een Chinese zakenman, hè? Ja, precies. Uh, en als die Chinezen hem daar theoretisch zou loslaten... dan gaat het duiven waarschijnlijk een poging doen... om terug te vliegen naar zijn hokje van meneer Veenstra. Kijk, kan <laughs> nu nog even verkopen. Ja, dat zit namelijk in de duiven. Dat, doen, dat, dat is de grote truc waarmee de sport uh, zeg maar, uh, werkt. De duif vliegt terug naar het hokje waar hij geboren is. Ja, uh, dat wordt een uh, dure vluchtje dan uh, voor de Chinese zakenman. Is het, de duivende sport daar in opkomst, in China? Uh, nou nee, duivensport is daar al uh, ja, is daar een van de middelen waarmee men uh, onder andere grote uh, gokwedstrijden organiseert. Huh? Gewoon op gegokt, dat is, daar, dat is daar de nationale sport en daar is de duivensport een middel voor. U zegt ik ga niet over de prijs, maar kent u veel duivermelkers die door deze handel veel geld hebben verdiend? Er zijn in Nederland de nodige mensen die aan de handel met duiven geld verdienen, maar dat, is, dat, dat, dat gaat geheel buiten de, de verantwoordelijkheden van de organisatie om. Dat ja, heeft dat begrijp met, ik. Met Daar heeft er niets mee te maken. maken. Nee. Ja. Maar gaat het dan altijd om dit soort bedragen? Nou, durf ik niet te zeggen. Er zijn wel duiven in het verleden voor grote bedragen verkocht en er zullen echt wel duiven links en rechts verkocht worden voor bedragen die ik ook groot vind. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik persoonlijk elk bedrag boven een paar honderd euro voor een duivel erg veel geld vind. Ja, Het klinkt ook een beetje, meneer de jongens, of u daar niks mee te maken wil hebben. Nou, uh, ik, ik heb er niks mee te maken. Dus uh, het gaat er niet om of ik dat wil. Het gaat erom uh, of het onder ja. mijn verantwoordelijkheid zou moeten of kunnen vallen. Nou, dat is in dit geval niet aan de orde. Maar, maar... Ho Hoort het bij de sport of is het een uitwas? Nee, het is een van de, van de ontwikkelingen die buiten de sport plaatsvindt. Ja. En de, ja, er zullen vast meer sporten zijn. Kijk, binnen de amateur sportbeleving zijn ook links en rechts wel mensen die er geld voor krijgen. Dat geldt bij het voetballen. Kijk, en het, en het echte grote professionele werk is een, is een uh, beleving op zich. Daar, daar, ja, daar gaan andere dingen in om en daar zijn andere belangen mee gemoeid en dat, dat geldt hier ook. Ja. Wij, organiseren, wij zorgen voor de randvoorwaarden voor de sport en alles wat daaromheen gebeurt... Ja, dat, dat, dat gebeurt. Daar, kunnen wij niks, daar hebben wij geen invloed op. Hoe staat Nederland bekend eigenlijk? Is dat, is, zijn we een belangrijk duivenland? Komen er hier goede duiven vandaan? Nederland is, uh, zeg maar, met België, hè, zijn dat de landen van de wereld. Ja, is... Als het over duivensport gaat. Dus, als je een rijke Chinees bent, moet je hier zijn? Ja, ze komen hier. Uh, kijk, als ze als duiven geweldige prestaties leveren, want dat ligt meestal onder zo'n uh, zo aankoop... Dan, dan staat er al heel snel een Chinees op de, op de stoep... Om, of een, een zaakgelasterde van zo'n Chinees... die dan uh, graag die duivel wil kopen voor de fok. Of, denk ik, ook voor een deel voor het aanzien. Want als je daar... Uh, maar ik ben daar nooit bij geweest bij die Chinese, maar ik gok erop dat uh, daar het aanzien ook wel een rol in speelt. Ja, voor je het weet is de duif weg. Meneer de Jong ja. van de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Geen dank. Goedemorgen. Goedendag. Zo, we zijn weer helemaal op de hoogte. Uh, we zijn ook aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Morgen zijn we er uiteraard weer. Uh, ik wens u een fijne dag. We gaan door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkelman. wat heb jij Sven? Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. De Europese raffinaderijen. ook de Nederlandse worden bedreigd met sluiting. En dat is uh, vervelend nieuws voor 40.000 mensen. Want die hebben hun baan uh, direct of indirect te danken aan die industrie. Verder debatteert het de Tweede Kamer vandaag over het korten op de pensioenen. En daar zijn de gepensioneerden niet blij mee. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden is de gast bij ons, en die heeft een alternatief plan... en hij wordt beschuldigd van omkoperij en corruptie. Niet die meneer van de pensioenen, oh, maar, <laughs> maar de Duitse presiaan, eh, president... Christian Wolff, en hij is desalniettemin toch niet weg te krijgen. Hoe kan dat? Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien door Ad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Op het Rijnschiekanaal bij Rijswijk is vanochtend een aanvaring geweest... tussen een binnenvaartschip en een veerpontje voor fietsers en voetgangers. Aan boord van de pont waren vier mensen, twee van hen vielen in het water. Ze konden snel worden gered en maken het naar omstandigheden goed. Bouwbedrijf Heimans verwacht dat er over het afgelopen jaar... een verlies zal worden geleden van maximaal 40 miljoen euro. Het verlies komt volgens Heimans vooral doordat vastgoed... dat ze in portefeuille hebben een stuk minder waard is geworden. De definitieve jaarcijfers worden bekend op 1 maart.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 De vervuiling bedreigt het drinkwater van miljoenen mensen. Overal in de regio worden nu massaal flessen drinkwater ingeslagen. Een mijnbouwbedrijf wordt beschuldigd van het dumpen van de kankerverwekkende stof cadmium. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In Noord-Brabant en in Limburg is het door sneeuwresten nog plaatselijk glad. Van de Spits is nog 32 kilometer file over. Ik noem de wat langere files op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopende Raasdorp, 9 kilometer. Na een aanrijding op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Voorhout en Wassenaar-Kerkhout, 8 kilometer. Laatst is de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Gorle staat 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Olieraffinaderijen worden bedreigd met sluiting... en dus staan 40.000 banen op de tocht. Pensioenfondsen willen korten op de pensioenen. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich daarover. De schandalen stapelen zich op, maar de Duitse president is niet weg te krijgen. En Het ochtendumeur van Diederik Ebbing Het is drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Den Bosch. De echt strenge vorst moet nog beginnen. Maar de Wegenwacht noteert al duizenden extra pechgevallen door de kou. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland. De Europese olieraffinaderijen dames en heren, worden bedreigd met sluiting. Het Zwitserse PetroPlus is inmiddels omgevallen... en ook de vijf Nederlandse raffinaderijen hebben het moeilijk. De vereniging Nederlandse Petroleumindustrie... wil snel met de Nederlandse overheid om de tafel om het tijd te keren. Margaret Hill, directeur van VNPI. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom staan 40.000 banen op de tocht... en waarom worden dus die olieraffinaderijen bedreigd met sluiting? Nou, De olieraffinaderijen hebben het op het moment heel moeilijk. Dat is een Europees probleem... En niet alleen een Nederlands probleem, dat moet ik erbij zeggen. We hebben te maken met overcapaciteit. En natuurlijk ook nog eens een keer een economie die het wat zwaar heeft... waardoor er ook minder vraag is. Waarom hebt u te maken met olie uh, overcapaciteit? Want ik hoor alleen maar dat de olieprijs omhoog gaat vanwege schaarste. En dat merken we aan de bom. Het feit is, ja, de olieprijzen gaan omhoog, uh, maar dat betekent dus ook voor de raffinaderijen dat de olieprijzen omhoog gaan qua inkoop. Dus dat betekent dat de marges onder druk komen te staan, meneer Kokkelman. Ja, maar waarom hebt u dan last van overcapaciteit? Er zijn uh, op dit moment gewoon te veel raffinaderijen in Europa. Juist. Nou ah, ja, dat is dan de werking van de markt, zou je zeggen. Inderdaad, maar ik denk dat we wel even goed voor ogen moeten houden dat wij in Nederland al een bijzondere positie hebben binnen uh, raffinage in dat uh, meer dan 60% van uh, het product dat hier in Rotterdam en Vlissingen wordt gemaakt ook geëxporteerd wordt naar de rest van Europa. Ja. Um, de, in, het industrie is uh, goed voor uh, een, uh, een kleine 4 miljard euro toegevoegde waarde elk jaar aan onze economie. Dat willen we toch niet verliezen in Nederland, lijkt mij zo. Nee, maar ja, als de markt zijn werking doet, waarom zou de overheid dan moeten ingrijpen? Nou, kijk, ik zal het u uitleggen. Heel graag. GELACH um, <laughs> um, dit is een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Onze raffinaderijen zijn, uh, uh, behoren tot de top 10 van de wereld... Uh, qua efficiëntie en uh, milieu en uh, dat soort dingen. Uh, het zou zonde zijn om dat weg te laten vloeien. Inderdaad, de markt moet zijn werking doen. Uh, daar zijn we het allemaal mee eens. Maar ik denk dat de overheid ook uh, wat, wat moet laten zien... Dat die, dat die bereid is om ook te investeren in de groei van de economie. Maar wat verwacht dat... u dan precies van de overheid? Nou, we hebben al goede gesprekken, zowel met het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar het lijkt ons een heel goed plan als wij tot een ronde tafel zouden kunnen komen met beide ministeries. In plaats van één-op-één gesprekken, dan zouden we wat efficiënter kunnen, met elkaar kunnen omgaan. Ja. Ook met de vertaling van de Europese regels naar de Nederlandse regels. Ja. En um, dat zou een heleboel bijdragen. Maar de, de, de industrie... Verder vragen we aan de overheid om uh, mogelijk wat meer investeringen te doen op het gebied van technisch onderwijs. Want we merken ook dat uh, dat problemen begint op te leven. Ja, dat heb ik ook wel eens begrepen van Dick Benschop, dat is de directeur Shell Nederland. Die zegt, wij leiden te weinig technische mensen op om straks die olieraffinaderijen rijen überhaupt nog aan de praat te kunnen houden. Ja, nou daar heeft u gelijk in. Het is echt een, een, een, een, een dreiging uh, voor de industrie. Uh, het is niet alleen voor de raffinage-industrie, moet ik erbij zeggen. Ook de chemische industrie heeft er ontzettend veel last van. Ja. Um, enige stimulans voor technisch onderwijs um, zou uh, zeer uh, op prijs gesteld worden. Maar als ik u vraag wat verwacht u van de overheid, dan zegt u dus... ik wil een ronde tafelconferentie en ik wil meer technici. Ja. En misschien zou de overheid ook kunnen gaan nadenken over mogelijke investeringen in infrastructuur bijvoorbeeld. Um, we, we moeten eens gaan nadenken over CO2-restlevering bijvoorbeeld. En uh, um, ja, uh, uh, uh, alleen maar wachten tot het bedrijfsleven wat gaat doen, uh, daar gaan we het niet mee redden. Maar wilt u staatssteun, Want dat mag niet hè? Nee, nee, dat willen we helemaal niet. Uh, we willen wel dat de overheid uh, praktisch meedenkt over mogelijkheden... Um, Um, um, wat ze eigenlijk nu al zeggen te willen doen, um, onnodige wet en regelgeving weghalen. Maar neemt, geeft, u u een geeft u daar eens een voorbeeld van? Geeft u daar eens een voorbeeld van? Nou, um, bijvoorbeeld, uh, op dit moment wordt uh, de Industrial Emissions Directive vertaald naar de Nederlandse um, uh, wet en regelgeving. Dus dat moet um, u even uitleggen. Dat uh, is een uh, Europese richtlijn betreffende emissies van, uh, vanuit de industrie, zeg maar. Uitstoot? Um, Uitstoot, inderdaad, emissies. En um, die moet nu vertaald worden naar Nederlandse uh, wetgeving uiteraard. Ja. En daar merken we toch dat, um, dat wat moeilijk, moeizaam is gelopen. Um, uh, waarbij ook um, regelgeving wordt gemaakt die um, totaal voorbij gaat aan de bijzondere uh, processen die plaatsvinden binnen uh, een raffinaderij bijvoorbeeld. Maar zegt u daarmee, doe even niet zo ingewikkeld over het milieu als het slecht gaat met onze sector? Nee, nee, dat zeg ik absoluut niet. En u weet ook wel, denk ik, dat onze sector een van de sectoren is die uh, de, de enorme stappen voorwaarts heeft gemaakt wat betreft milieu. Ja. En ook enorme investeringen doet uh, naar mogelijke alternatieve brandstoffen. Maar is Nederland dan het beste jongetje van de klas en zijn de regels hier strenger dan in de rest van Europa? Uh, dat kan wel eens af en toe gebeuren, meneer Kokkelman. Ja. Daar doelde u dus op. Ja, wat we eigenlijk altijd uh, proberen uit te leggen... is het enige wat wij, wij begrijpen. Milieuwetgeving, dat is absoluut noodzakelijk. Maar gaat nou niet strenger uitleggen dan de rest van Europa. Maar goed, wat heeft dat eigenlijk te maken met het feit... dat die raffinaderijen dreigen om te vallen... als de milieuregels hier iets strenger zijn... behalve dat je dan natuurlijk iets meer moet investeren in filters... en dat soort spul? Ja, het is niet iets meer investeren, want vergist u zich niet. Het is niet even een filtertje op één schoorsteen plaatsen. De, deze investeringen vergen miljoenen... Met andere de woorden, een industrie waar de is onder druk staan. Met andere woorden, niet extra scherpe milieuregels... want anders komt die sector nog verder in gevaar. Inderdaad. Dat wilt u van de minister? Ja. En heeft die minister al gereageerd? Wij hebben goede gesprekken met het uh, ministerie van Economische Zaken... en met Infrastructuur en Milieu. Ja. En we hopen dat die gesprekken um, wat, uh, uh, met een ronde tafel... Uh, mogelijk uh, wat versneld kunnen worden. En anders dreigt de sector op de fles te gaan. Dat kan ik niet uitsluiten. Margaret Hill, directeur van VNPI. Ik dank u wel. Dank u. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Ijsverenigingen in het hele land strijden om wie de eerste marathon op natuurijs mag organiseren. Maar welke methode krijg je nou uh, het beste een snelle natuurijsbaan? Oppervlaktefysicus, ja het bestaat echt. Johannes Frizo van Dorveen heeft het antwoord. De beste manier om dat te krijgen is om een weiland onder te spuiten met een dun laagje water. Dan hoef je niet zo lang te wachten totdat de ijs ontstaat. En heb je die ijslaag, dan kun je dat overdekken met een dun laagje water. En dan dient het ijs wat je al hebt als kiem voor de verdere aangroei van ijs. En waarom is het belangrijk om met een dun laagje water te starten? Dat is, als je dat niet doet, en je hebt bijvoorbeeld een diep kanaal... dan eh, koelt dat water af in een vorstperiode... Eh, tot zo'n temperatuur van 4 graden, dan is dat water heeft zijn hoogste dichtheid. Dat is een hele bijzondere eigenschap van water. En doordat die dichtheid wat hoger is, gaat dat naar beneden... en komt warm water boven. Die moet dan weer afgekoeld worden gekoeld, et cetera, et cetera. Dat duurt een hele lange tijd. En daarom is het veel verstandiger om te beginnen met een dun laagje. En dat doe je door een weiland op te spuiten. Al dus het heldere antwoord van de oppervlaktevisicus. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Den Bosch. Kou en gedoe met accu's. Roy Hikkens. Goedemorgen met de graaf van de Wegenwacht. Ik sta bij de auto. Jo, dat is zo. Goedemorgen. goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ik heb een uh, leuke accu. Had u, had u dat niet aanzien komen? Eh, uh, nou nee, eigenlijk niet. Nee. <laughs> u, u heeft een uh, busje hier. Heeft u lang moeten wachten? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben echt verbaasd dat hij zo snel is. Dus nee, heel goed. Ik kan nog even uw werk uitstellen. <laughs> huh? Ja, dat vind ik iets minder, want ik wil graag op tijd bij de klant zijn. Maar. Gaan uh... we kijken. Wanneer is het voor het laatst meegereden? gereden? <hijf> Gisteravond. Oké, okay. en nu? Hij doet het niet meer. Nee, hij ja, start gewoon niet meer. Eigenlijk. Laat me eens even zien. De kabels worden uit de auto van de Wegenwacht gehaald en nu aangesloten op de accu van een busje. De periode met matige tot strenge forsie moet nog beginnen, maar de ANWB noteerde gisteren al zo'n 2000 extra pechgevallen door de kou. Wouter de Graaf, de Wegenwacht, drukt op een knopje. Deze accu wordt weer bijgeladen. Ja, ik begin eerst even met laden en dan uiteindelijk kan meneer de autobus starten. Had, uh, had meneer hier zelf iets aan kunnen doen? Zich hierop kunnen voorbereiden? Uh, hij gaf zelf aan, ja, Er zitten waarschijnlijk een probleem in de elektronica van de auto... waardoor de accu ontladen wordt. Dus ik denk dat het toch tijd wordt voor een bezoekje dat ze dat even uitzoeken. Wat komt u nu zo onder deze omstandigheden het meeste tegen? Ja, accu's blijven nummer één. Dat, uh, vooral ook uh, accu's die niet goed bijgeladen worden door korte stukjes. Dus iedere keer maar een kort stukje rijden, alle verbruikers aan. Ja, uiteindelijk, die accu raakt steeds verder leeg en uiteindelijk staat hij niet meer. denkt u nu bij zo'n lege accu of een vastgevroren slot in deze periode met die kou van eigen schuld dikke bult? Nee, niet alles is er voorkomen. Dat is onmogelijk. Je kunt er zelf wel wat dingetjes aan doen. Dus regelmatig de sloten inspuiten. Uh, zorg dat je wat langere stukken rijdt of voor korte stukjes gewoon wat anders pakt. De fiets bijvoorbeeld. En dan kun je wat dingen voorkomen. Maar ja, één druppeltje water op een verkeerde plek en mensen staan gewoon. Ja, Ten slotte je niet in de auto bewaren. Komt u ook tegen, zei u al? Ja, dat is een beetje lastig. Dan kom je er niet meer bij. Nee. Ja. Want het aantal meldingen van Autopech gaat in de loop van de week oplopen... tot zo'n eh, 7500 per dag bij strenger wordende vorst. Dat zijn dus drukke dagen voor jullie. Ja, we verwachten dat het verder eh, nog groter wordt dan, dan vandaag. Dus eh, alle wegenwachten staan paraat. Worden dan ook echt extra wegenwachten ingezet? Ja, ja inderdaad. Ik hoeveel hoeveel wagens zijn er actief bij extreme kou... om gestrande automobilisten uit de problemen te helpen? Ja, er zijn, er zijn zo 900 wegenwachten... die kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk komen werken... want er is morgens mensen nodig, s'avonds mensen nodig. Maar uh, 400-500 mensen onderweg uh, is geen uitzondering. Ja, nog wat laatste tips. Uh, als het portier is vastgevroren? Uh, een keertje drukken. Dus niet gelijk open doen, maar proberen dicht te drukken. Dan... Drukken in plaats van trekken? Ja. Dan, uh, dan gaat het water er ook weer tussenuit, of het ijs. Sproeikoppen, die uh, van de ruitenwisser als die bevroren zijn? Zakje warm water, geen los warm water, want er komt alleen maar meer water in. Dan sta je de volgende dag met nog meer bevriezende verschijnselen. Ja, de portierrubbers? Uh, insmeren, dan een oud, uh, oud kuntje, maar het werkt nog steeds. Waarmee? Uh, met met metallic poeder of, of uh, andere, er zijn spuibusjes voor, siliconen spray. Okay, geef ik tot slot ook nog een tip. Trek warme kleding aan, hè, want het is uh, koud en rij voorzichtig. En uh, werk ze nog vandaag. Dankjewel. We gaan er tegenaan. Start op maar. een bevroren wangen. Ah, die loopt weer. Ja, zeker. Kunt u ook uh, op weg naar de klant? Ja, inderdaad. <laughs> nou, succes met mij. Werkt ze vandaag. Ja, dankjewel. We bevroren wangen, wou ik zeggen, was dat Roy Higgens. Straks, de schandalen stapelen zich op, maar de Duitse president is niet weg te krijgen. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1990. Ik denk dat McDonald's is McDonald's is. We hebben een reputatie rond de wereld. 290 miljoen mensen, dus er kunnen duizenden McDonald's in dit land zijn. Ja, en inmiddels zijn er inderdaad al alleen al in het centrum van Moskou... 40 vestigingen van McDonald's. Deze dag, 1990, werd het allereerste filiaal van de hamburgergigant... in de Russische hoofdstad geopend. Correspondent Peter Damkoer herinnert zich nog... dat de Moscovieten rijkhalsend uitkeken naar hun eerste, Big Mac. Het was zo'n bijzondere aangelegenheid... Want je moet je voorstellen, in heel Moskou waren alleen maar lege winkels. Daar was dus niks te koop. Uh, het was diepe, diepe, ellendige crisis in Moskou. En daar ging ineens een paradijs open waar je, wel waar, uh, maximaal drie tot vier uur voor in de rij moest staan. Maar dan had je ook een, een Big Mac te pakken en dan had je ook een, een bak friet te pakken. Uh, dat hadden de mensen er graag uh, voor over. Het contrast was enorm, vandaar dat het altijd bij zal blijven. Het is. Uh, a lot of calories. Het is goede taste. very goede taste en good food. McDonald's maakte daar natuurlijk een hele, een hele toestand van. Want er werd in, in de hele Sovjet-Unie, die toen op zijn laatste benen liep, niks meer geproduceerd. En McDonald's moet dus alles zelf produceren. Dus we kregen long rondleidingen uit de broederijen waar dat allemaal gebeurde. En de fabrieken waar de hamburgers gereed werden gemaakt. En uh, het was een, een wereld-event. Het was toen, toen het overging, de grootste McDonald's ter wereld. Dat is het niet meer, die staat in Peking. Maar het is nog wel de McDonald's, daar op het Pushkinplein, waar nog steeds de meeste hamburgers per dag worden verkocht. McDonald's, the ultimate symbol van kapitalisme, is naar the kapital van communisme. De Moscovieren waren uiteraard ongelooflijk opgewonden. En hadden het ervoor over, ik kan me nog herinneren, het was toen, was het min 15 graden. Mensen stonden dus, wachttijden van drie, vier uur waren normaal. En die hele rij, die slingerde zich rond dat, rond dat Puschkinplein. Dat had men ervoor over. Ik denk ook wel dat de meeste Russen dachten, verrek, een beetje westerse beschaving komt naar de Peter koer over de opening van de eerste McDonald's in Moskou. Deze dag in 1990. into my office, office baby. baby. Wanna give you the job, a chance of Sebastian, step into my office, baby. Negen minuten voor, uh, tien is het. U luistert naar de Caro op Radio 1. We gaan naar Duitsland, want de president daar, Christian Wolff, ligt zwaar onder vuur in zijn eigen land. De president die al weken wordt bestookt met beschuldigingen van omkoperij en corruptie wordt inmiddels door het overgrote deel van de Duitsers als onbekwaam bestempeld. Rob Savelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Dit week einde, nieuw hoogtepunt, of dieptepunt zo je wilt in deze soap. Justitie en politie zijn het presidentiële paleis binnengevallen op zoek naar bewijs voor corruptie. Is dat normaal? Nee, dat is zeker niet normaal. Dat is uh, nooit eerder uh, vertoond in Duitsland. Het gaat om een uh, officier van justitie uit Hannover... die met wat uh, criminale politisten in een busje naar het presidentieel paleis in Berlijn, paleis Bellevue, is gereden... ...en daar de boel op dan heeft uh, gezet. En je kunt het een beetje vergelijken als de politie in Oldenzaal naar Den Haag afreist... ...om daar uh, Paleis Noordeinde even van een uh, huiszoeking te voorzien. En ja, eigenlijk te bizar voor woorden <laughs> natuurlijk. En zo wordt dat hier ook uh, gezien in Duitsland. Ja, is die president niet onschendbaar eigenlijk? Nou, uh, er is natuurlijk wel een immuniteit. Het is ook uh, belangrijk natuurlijk uh, dat dat bestaat. Maar anderzijds, um, je mag jezelf natuurlijk niet strafbaar maken. En uh, bijvoorbeeld volgens de wet mag je ook liegen, niet liegen in, de, in het parlement. En dat nee. is uh, Christian Wolff enkele keren overkomen. Juist. Goed. Uh, kennelijk heeft uh, dat bureau in Oldenzaal, maar dan de Duitse versie daarvan... Uh, aanleiding genoeg gezien om daar dat presidentiële paleis binnen te vallen. Dat doen ze zelfs in de Duitse Oldenzaal, denk ik, niet voor niks. Wat voor aanwijzingen zijn er voor corruptie? Oldenzaal in Nederland en niet in Duitsland, maar uh, ja. in elk geval... Um... Nee, ja, Duitse Oldenzaal had jij het over, dus vandaar. Ja, uh, kijk, uh, je ziet dat uh, ja, Wolf eigenlijk sinds uh, medio december onder vuur ligt. en Het gaat om uh, corruptie, het gaat om... Uh... Uh, voordeeltjes die hij uh, heeft. Uh, vakanties bij rijke vrienden, bij ondernemers. die hij eerder bijvoorbeeld van overheidssubsidie uh, heeft uh, voorzien. En uh, daar heeft eigenlijk Olaf Glezeker, zijn ex-woordvoerder, alles mee te maken. Die werkte tien jaar lang voor hem, werd onlangs ontslagen. en is eigenlijk een spindokter uh, die Christian Wolff, de huidige president, heeft gemaakt tot wat hij nu is. En uh, je ziet eigenlijk dat uh, de inval is gericht tegen Gleziker, maar daarmee ook tegen. Wolf. En dat kan natuurlijk erg gevaarlijk voor hem worden. Ja, en de vraag is, wist Wolf dan wat die Gleeseker allemaal heeft gedaan... of handelde die Gleeseker in opdracht van Wolf? Nou, uh, men probeert bij uh, het Paleis en uh, ook de advocaten van Wolf en ook binnen de conservatieve CDU... Uh, zeg maar, nou ja, Glezeker, die heeft al veel dingen uh, op eigen houtje gedaan... maar um, het is zo'n uh, handige, belangrijke man geweest... Uh, dat het eigenlijk ondenkbaar is dat hij uh, zo, zoveel belangrijke beslissingen heeft genomen... zonder Wolf daarvan in kennis te stellen. Juist. Wat betekent dit nou voor Duitsland? Want Duitsland staat in ieder geval bij mij bekend als een land van uh, regels en ordnung en uh, alles netjes. Ja, precies. Orde moet zijn. Maar uh, dit is natuurlijk een absolute blamage voor de Bondsrepubliek. Uh, dat vindt ook iedereen eigenlijk zo. En een president moet in Duitsland, uh, zoals de oude president Von Weizsäcker, onkreukbaar zijn. Een man van statuur, van. Uitstraling. En ja, kijk, deze wolf die er pas een jaar zit, uh, dat is natuurlijk toch een soort uh, apparatiek van, van Merkel geweest. En uh, steeds opnieuw uh, affaires, toestanden, leugens, uh, dat is iets waar de Duitsers helemaal geen, uh, geen trek in hebben. Nee, en dan denk ik, Merkel uh, heeft ook al een tanende populariteit aan de broek hangen. Uh, in een, uh, een tamelijk turbulente periode, zal ik maar zeggen, met die eurocrisis. Wat betekent dat dan voor haar geloofwaardigheid en haar positie? Nou, um raar genoeg is Merkel eigenlijk populairder dan ooit. In die zin als Wolf de hele tijd fout op fout stapelt. Ook in zijn omgang met de media. Hij heeft bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de grootste krant van het land woedend opgebeld. En de eigen van de uitgeverij, et cetera. Daardoor ziet Merkel er steeds beter uit. En ook in de eurocrisis heeft ze voorlopig natuurlijk... Ja, de boel is nog enigszins stabiel. En dus hoe meer brokken Wolf maakt, hoe beter Merkel erop staat. Ja, maar goed... Een Duitse bondspresident uh, die zo onder vuur ligt... dat kennen we in Italië van de Berlusconi's. Maar ja, goed, dat was dan een premier. Het is, het is uh, nooit eerder vertoond, toch? Ja, dit uh, klopt. Ik bedoel, de inval in het presidentiële paleis... dat is echt een, een dieptepunt. En uh, er komen elke dag weer nieuwe beschuldigingen bij. Het gaat al heel lang uh, zo, uh, waardoor ook de media... van uh... Medeplichtigheid uh, worden beschuldigd om het imago van Duitsland, zeg maar. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk uh, aan, het, aan het afbrokkelen, denkt men. Uh, in elk geval wil nu een meerderheid dat Wolf vertrekt. En uh, het feit dat een regionale officier van justitie het paleis in Berlijn uh, binnenvalt. Ja, dat vinden ze inderdaad echt uh, funest voor het, uh, het, image, het internationale image van uh, het grootste land in de eurozone. Ja, en dus is de vraag: hoe lang zit die Wolf daar nog? En uh, pakt hij zijn biezen uit eigen beweging? Of uh, wordt hem toch uh, dringend verzocht om uh, af te treden? Nou, ik denk dat hij niet uh, op eigen houtje zal willen aftreden. Het kan nog uh, enkele weken uh, duren... Uh, voordat er bepaalde maatregelen ook in het parlement zijn uh, genomen... en uh, een rechtszaak uh, momenteel is, is, is begonnen. Uh, maar uh, het kan ook sneller gaan als de beschuldigingen uh, te, ja, te, te hard worden. Juist. Goed, uh, dat is dus even afwachten nog. Uh, maar goed ziet het er niet uit voor deze wolf. Nee. Um... Wolf is een leemduk. Hij is aangeschoten wild en uh, het is een kwestie van tijd eigenlijk. Lijkt het uh, uh, voordat hij inderdaad uh, zal vertrekken. Maar omdat Merkel zich dat niet kan uh, veroorloven, momenteel ook uh, ja, met, met de eurocrisis. Dus uh, hij ja. heeft gewoon een betrouwbare man nodig en vandaar dat hij nog enige tijd zal blijven zitten. Rob Savelberg vanuit Berlijn, hou ons op de hoogte. Ik dank je wel. Straks, dames en heren. Grootste pensioenfondsen willen kort op de pensioenen. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over, uh, erover. Maar de gepensioneerden zelf hebben een beter plan. Vinden ze zelf bij de KRO in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na het nieuws. Tot zo. De aller, aller, aller, aller, mooiste natuurgeluiden. Ho, stop, wacht even. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, tuurlijk niet. Het is een sportje. In reclame mag je best een beetje overdrijven. Vroege vogels presenteert de aller, aller allermooiste natuurgeluiden van Nederland. De branding, krekels, weidevogels, burrelen